Het NOS-nieuws van 8 uur. Mael Hageman met het NOS-journaal. President Zuma van Zuid-Afrika heeft steun toegezegd aan de arme blanken in zijn land. Nu komen vooral arme zwarten voor steun in aanmerking. Zuma deed zijn belofte na een bezoek aan een blanke sloppenwijk. Hij zei dat armoede geen kleur heeft en dat iedereen recht heeft op huisvesting en gezondheidszorg, ongeacht kleur, ras of geloof. Hoewel na de apartheid zwarte gemiddeld nog altijd veel minder verdienen dan blanken, moet 13% van de werkende blanken rondkomen van minder dan 120 euro per maand. Sinds zijn aantreden als president bezoekt Zuma geregeld arme wijken. Hij hoopt daarmee onrust en nieuwe protesten te voorkomen. Zuma wil met de maatregel aantonen dat de regering zich voor de hele Zuid-Afrikaanse bevolking inzet. De twee mannen die in 2006 de Amsterdamse club Jimmy Woo overvielen... zijn opnieuw veroordeeld. De rechtbank legt de gevangenisstraf op van 3,5 en 4 jaar. Bij de gewelddadige overval werd het personeel vastgebonden. De daders maakten 15.000 euro buit. Het is de tweede keer dat de rechtbank de mannen heeft veroordeeld. Ze kwamen in 2008 op vrije voeten... nadat het OM in hoger beroep niet ontvankelijk was verklaard. Justitie was het originele dossier kwijtgeraakt. De straffen zijn nu iets lager dan bij de eerste veroordeling. Onder meer omdat de mannen voor de tweede keer zijn berecht en de zaak zo lang heeft geduurd. In de Moskouse metrostations patrouilleren militairen in een reactie op de aanslagen van gisteren. De veiligheidsmaatregelen zijn flink opgevoerd. Het aantal mensen dat vanmorgen de metro nam was kleiner dan normaal. Op de twee stations waar gisteren bommen ontploften zijn kaars. spelers hadden na gisteren laten weten geen vertrouwen meer in hem te hebben. ADO gaat de laatste wedstrijden van dit seizoen spelen... onder de trainer van het tweede team, Maurice Stijn. Tweede team, Maurice Stijn. Het weer vanavond en vannacht regen. Morgen eerst droog. Smiddags buien met veel wind aan zee stormachtig. Middagtemperatuur rond 10 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het.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 That's positively. Therapeutic. Now you have jazz, jazz, jazz. And that's jazz. Now you have jazz, want dit is Siege Jazz. De zondagse wekker op de Zandvoortse radio. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Goedemorgen, Zandvoort, en Ben Veld.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 To. I must have seen When she told me that she loved I'll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 The way you wear your hat The way you sip your tea The memory of all You sing up. Bro.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 little late music it made in my heart Yes time heals all things I needn't cling to this fear It's merely that spring weather way a little life.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 Tijdens datzelfde concert in 1957 trad ook de noord Stan Getz op. Hier is hij met de mooie bellet It Never Entered My Mind. Mm -hmm. Oh, <laughs> oh,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 Thank <laughs> you. De eerste uur is alweer bijna voorbij. Zo af en toe klonk het geluid van de lente. Het jaagentij dat ook het hart doet opbloeien. De liefde. Maar wat is dat eigenlijk, liefde? What is this thing called love? Tot nieuws en reclame proberen bariton saxofonist Jerry Mulliken... en tenorspeler Ben Webster dat aan ons uit te leggen. Tot zo. Thank <laughs> you.